We gaan verder, ik herinner me dat op de vorige les, aan het einde, of na de afloop van de les, Henk heeft mij ook nog een vraag gesteld, of een vraag gesteld, uh, we hadden even een rondje nog uh, na de les gehad en hij had iets gezegd wat ik zag dat het wel misschien een probleem zou kunnen zijn bij, ook bij anderen, of een probleem en, en iets wat men niet correct kan begrijpen. Let op. Het is erg belangrijk. Dat hey, alles is praktisch wat we leren. Nog een keer steeds. Haal uh, dat in jezelf. Deze gedachte dat alles, alles wat we doen moet helpen ons. A la minute. De, à wanneer we dat willen. Deel? Niet dat wij spreken over machia zal komen. allerlei verhalen. Al dat uh, fabeltjeskrant, het volk Israël en and alle anderen natuurlijk, heb alleen over dit, alleen Israël, maar ook anderen ook praten over de komst van de Mashiach, Yeshua zal, Jezus zal komen. Nee, elke dag komt hij, elke dag hebben wij Mashiach, Zoveel als je wil, je kan hebben Mashiach, Elke dag kan je zoveel genieten van deze rustplaats. En elke dag kan je jezelf corrigeren, versnellen in supersnelle, supersnelle uh, train of supersnelle manier kan je dan elke dag corrigeren jezelf. En ik zeg het de waarheid zoals het is. Ja, uit de praktijk wat ook ik onderga elke dag. Okay. En en dus we hebben geleerd dat telkens wanneer jij uh, wil naar je komen. Ja? Dus je hebt een tekort. Je wil naar je komen. Wat betekent dat je komen? zegt, als je ieder die vermoeid is, kom het om tot mij. Er bestaan geen mensen op aarde die niet vermoeid is. Er zijn mensen die comedie spelen, dat die niet vermoeid wordt, of die dan vermoeid is, dan neemt hij een borreltje of iets anders, maar het is altijd vermoeid. Iedereen is vermoeid, iedereen raakt vermoeid. En alleen maar relaxen, naar de tv te kijken, of andere dingen te doen, of andere manieren. Het komt niet daardoor, het, het, is niet, het komt niet tot de rustplaats. Welke rustplaats is er hier op aarde, met alle wensen die wij we hebben hier op aarde? Hmm? Nou oké, okay. uh, eten, drinken kan het eventjes, eventjes uh, onze, onze honger doen afnemen, of lessen onze dorst ofzo. So. zo. Ja? Uh, bezigheid met um, uh, seksuele, emotionele, dat soort dingen of die bezigheid. ...brengt het rust. Nog meer onrust. Ja, de Torah geleerden hadden gezegd... ...er bestaat in een mens een klein orgaantje. Ja? Een klein orgaantje bestaat zo in een mens... Zegt in, hoe, ...hoe minder jij aan hem geeft... ...hoe rustiger het wordt... <laughs> je? betekent dat, het, dat de krachten die, die jij moet allemaal daar aanwenden, dat jij die krachten constructief gebruikt voor het ware bestaan. Dus hoe meer jij, hoe minder jij aan hem geeft, des te rustiger, des te minder wil hij hebben. Dus betekent, woord, laat hij jou met rust. En hoe meer, jij, hoe meer jij aan hem geeft, hoe meer wil hij, wil het. Dus, en met, met, het, met, het, met, het, met alle gevolgen van dan de dood volgt. Alle ziekte, alle, alles komt uh, daardoor. Dus het is geen rustplaats. Drinken, eten, gezinnetje maken, het helpt niet. Uh, macht, geld, macht, niemand was nog. Uh, tevreden, helemaal rust kreeg van wat hij op zijn rekening had, of welke macht hij ook had. We hebben dat veel erover gehad. Alleen de macht, alleen het gevoel, alleen de verbondenheid met de kliketter, dat geeft, dat is echt de rustplaats. En dat kunnen we elke dag hebben. En het is niet zo dat volgende dag kom ik tot dezelfde plaats. Het is nooit twee keer in dezelfde rivier komen. Het is steeds spiraal ja, als het ware spiraalvormig. Steeds hoger en hoger en hoger. Precies dezelfde plaats, maar een ander, ander, ander stuk van een spiraal. Ja, een ander, hetzelfde wikkel, maar dan weer op een hoger, hoger, hogere trap treden. He? Dus, wanneer wij komen tot Yeshua, er zijn twee wegen. Goed opletten, dat is bijzonder belangrijk dat wij het praktisch leren. Daar gaat het om. Niet is die dikke pillen nodig. Maar dat van die dikke pillen gaan we de essentie eruit halen. Dus er zijn altijd twee wegen. Wat is nodig? Wat wil de Shem van ons? Zuiveren, dat wij ons zuiveren en opbouwen. Herinneren. hadden we ons dat eerst geleerd? De handleiding voor zuivering, voor de innerlijke zuivering en opbouw. Zie je dat? Dat hebben we toen al geleerd. In het begin van, van het... Niets anders wat wij leren nu. Dus opstegen naar Yeshua is zuivering. Wij zuiveren ons van onze avioed, van onze wens om te ontvangen voor zichzelf. In elke toestand moeten wij dat doen. Ja, wij, het is de, van beneden naar boven komen, naar Yeshua betekent zuiveren jezelf. ja. En dan van Yeshua weer terugkeren, betekent opbouwen jezelf. En nu goed, goed opletten, bijzonder, bijzonder krachtig belangrijk wat we gaan leren. Wanneer jij gaat van beneden naar boven. Dus, wat doe je met jouw wensen? Wat, je doe, wat doe je met jouw wensen? Worden ze groter of minder, of, of, of dunner? Dunner, ja? oftewel minder niet? Minder wordt het van jou, als het ware, de wens om te jouw jou avioed, wordt dunner. Je gaat het verdunnen door jouw eigen wens om met de hogere jezelf te verbinden. Dus jij ver, ja, als het ware verdunt jouw avioed, jouw wens. En dan verdun je totdat je komt tot de kliketter. Dan is jouw avioed, jouw wensdikte is nul. Dat is rustplaats, dan heb je geen wens meer. Als het ware, jouw wens is nieuw. Jij bent niet gecorrigeerd, jij, nee, jij hebt verdund, jouw wens is niet gecorrigeerd. Jij hebt jouw wens nieuw verdund en samenvloeit met de kliketer met de met Yeshua. Jij, als het ware, overgegeven heb je, heeft jezelf. Aan Jezus, want je weet dat dat is de rustplaats. Duidelijk, dat is dan zuiveren van jezelf. Je steeds dunner, dunner, dunner, dunner, dunner, totdat je komt tot de ketter. Dan heb je jou, jezelf, als het ware, niet. Jouw wens heb je prijs gegeven omwille van deze eenheid met deze eeuwige rustplaats in jezelf. Want... Jij ja, komt tot de ketter in elke toestand, in die toestand, in elke toestand in jezelf. En daarmee verbind je meteen met een andere ketter, met een hogere ketter, een hogere tot aan de hoogste ketter op de schaal van de zielen. Dat is de ziel van je schoen. De kracht van je schoen. Ja? Dat is de weg van beneden naar boven. Dat is de zuivering. In elke toestand, Jij hebt een probleem, jij hebt een toestand. Ja, je voelt in het toestand dat jij zwaar, zwaar bent, dat jij niet kan bepaalde a iets niet aan. Ja? Een bepaalde probleem kan je niet oplossen in jezelf. En je hebt een bepaalde lust dat jij niet kan, daar niet kan, opgewassen bent om dat niet eh, op een kostere manier te ontvangen. Dernlijk. En andere dingen. Hoe ga je dat doen? Altijd eerst zuiveren de, deze wens. En dan moet je hem zuiveren, nog een keer zuiveren. Morgen zuiveren, overmorgen zuiveren. Het is al nooit dezelfde zuivering. Want het is spiraalvormig. Volgende keer, morgen is het. dezelfde, schijnt wel dezelfde te zijn. Je moet weer opgaan, dezelfde sferoot, Dezelfde kilim opgaan naar de kliketter. Maar het is altijd zuivering. Maar het is heel anders. Morgen Je wordt het dan weer ander stukje zuivering ander je, als het ware kreeg dan morgen weer een ander stukje van jouw wens nog diepere wens nog zwaardere wens dan gisteren dat jij moet uh, voorgeschoteld dat jij moet die moet jij dan weer morgen uh, zuiveren ja. en tegelijkertijd zuiveren en na de zuivering komt er de tweede de terugkerende fase. Opbouw. En hier zag ik dat Henk wat uh, een zekere, nou, en misschien een, uh, no, een tekort had in het zien van de, hoe dat terugweg plaatsvindt. Want, uh, waarom zeg ik over hem? Misschien is het natuurlijk, iedereen kan het ook zo zien, dat het of hetzelfde dezelfde fout begaan, of hetzelfde tekort aan inzichten te hebben. Wij weten dat niets verdwijnt in het geestelijke, ja of niet? Wanneer jij stijgt op in elke toestand, verdunt jouw eigen wens. Jouw eigen wens verdwijnt niet? Ja? Jij verdoent jouw wens omdat jij wil dichter bij, bij de bron komen. Je wil corrigeren jezelf. Maar dat betekent niet dat het. De, de fase van malgoed van jou, de wens in de, vier, in de vierde vierde fase, dat die al verlicht is. Die is nog niet zo verlicht en daarom ga je ook omhoog. Ja, niets verdwijnt in het geestelijke. Jouw wens, niemand ontneemt jouw wens. Het is wel, jij gaat alleen omhoog omdat jij voelt dat jij op de plaats van de malgoed of een lagere en dat jij daar niet tevreden bent, daar voet je, voel je je te tekort en daarom ga je naar Yeshua. Waarom moet je naar Yeshua gaan? Omdat jij tekort hebt, eigenlijk. En dan, dan ga je naar Yeshua. Niet omdat we, je uh, moet wel geloven in Yeshua. Waarom? Wat heb ik eraan? Moet ik dan ergens een kruis, moet ik dan geloven in dat, of weet ik veel? Omdat ik tekort heb. En de rustplaats is Yeshua, daar nou, moet ik naartoe gaan. Dan niet naar, naar de kerk, niet naar een naar, naar bijeenkomst ergens anders. Want daar heb ik niets eraan. Daar word ik niet gecorrigeerd. Er komt geen rustplaats. Ja, ze komen daar dan een, beetje zo, een beetje met elkaar, een beetje sociaal uh, omgaan. Gezelligheid met elkaar, maar is het nou een rustplaats? Alles behalve. Ja? Dus dat is de weg naar Jezus. Dus de zuivering van beneden naar boven, waarbij jouw wens... Jouw aviut verkleind. En nu terug. Let op. En hier is het dus belangrijk om te kijken. Ook hier terug. Niets verdwijnt. Ja of niet? Uit het geestelijke. In het geestelijke. Dus jij bent nu in deze toestand. Die jij nu. Waar jij nu ge, uh, net geweest was. Jij ging naar Yeshua Dus jij maakte jezelf klein. Jouw aviut tot nul gebracht. Jouw wens. De kracht van jouw wens. En nu ben je in de rustplaats geweest met Yeshua. He? Met Je en dan is het net of jij uh, in waardjes gelegd wordt. Je voelt dan in hal je lichaam tot aan jouw je zo toe voel je geen, uh, zeg je dat, geen aanzuigen van de klepoort. Je voelt dan ook geen plaats in jezelf waar tekort is, en volk tekort voelen we als, als in de regel onder de taboer, daar voelen we de plaats van, van tekort. Je voelt dan dat niet op dat moment. Want jij bent dan verbonden met die klikketter, en daar is alleen maar de wens om te geven. Oké, okay? maar het is wel een mooie rustplaats, geweldige rustplaats, Ga niet anders, moet wel, maar daarna Jezus zegt, ga terug naar je eigen plaats. Wanneer zegt Jeshua gaat terug naar je eigen plaats? Wanneer gebeurt het? In de, in de brit Hadasha, wanneer horen wij dat Yeshua zegt aan de mens, gaat terug naar je eigen plaats? Precies, is de mens, al zo de mens genezen wordt door Jeshua. dat wil zeggen, die kwam naar de kliketer, de plaats wat met de Aviyut nul, daar word je genezen. En dan zegt jouw oh Yeshua, ga terug, want jij hebt al krachten opgedaan. Jij hebt al nu de hele klie ketter gecorrigeerd bij hem. Jij komt naar Yeshua, als je komt naar Yeshua, wat heb je dan? Heb je alleen maar iets van nefers de nefers. Ja? Of, heb je, of heb je wat, welke klie heb je dan als je naar Yeshua komt? De kleinste van het kleinste, wat is het kleinste van het kleinste? Ketter de ketter. Dat is de kleinste van de kleinste klieg, ja of niet? En dan ga, je, dan ga je krachten opdoen bij Yeshua Door jouw geloof, door jouw verbondenheid met Yeshua, Dan kreeg je dan gochma van de ketter. Bina van de ketter. Totdat jij komt, langzamerhand, verkreeg je, tot verkreeg je de laatste maar goed van de ketter. Dan heb je de hele ketter gecorrigeerd dan betekent dat Yeshua heeft jou genezen in deze toestand. En dan kan hij jou genezen bijvoorbeeld door... Uh, jij komt daar met een bepaalde tekort, bepaald tekort naar hem toe. Dat kan zijn blindheid. Dat kan zijn... Uh, dat jij niet hoort, doof, stom bent. Ja? Uh, Stoof, dom, zeg je dat? Dom... Doof, dom, dom, Doofstoom, of dat jij uh, uh, komt naar hem door een bepaalde tekort wat jij hebt, dat in de taal van de Brit Gadascha heet het verlamd, verlamd zijn. Ja, dat betekent dat, dat jouw gevoel van jouw tekort is net of jij niet gaat zien, afhankelijk van welke zo voor combinatie van de spheroot, wat bij jou dan op dat moment gecorrigeerd wordt. Dan corrigeert, jou, joh, corrigeert je, dat kom je op kracht bij Jezus, totdat jij de hele klieketter corrigeert, die van jou toe Dan zegt Jezus jou, bye bye, ga terug, dag, je gaat terug, betekent dat jij al kracht hebt, al nu, om van de klieketter naar de kliehochmaal uh, af te dalen. Deze toestand heet de geestelijke geboorte. Eigenlijk, de geboorte. Want dat ben jij die nu geboren wordt. Wanneer je bij Yeshua bent, dat is net in de buik van de moeder. Ja, duidelijk. Jij bent dan nog niet geboren. Waarom niet geboren? Wat is geboorte? Dat jij jouw eigen wens. Maar wanneer jij dus nu daalt van, die, van de klieketter naar de kliehochma. Wat heb je dan als kilim? Want Henk zei tegen mij, ah, maar dan ga ik dan van de klieketter naar de kliegogma. Dan heb ik dan gogma. En dan ga ik dan van kliegogma naar de zeerampien. En zo kom ik dan naar de kli naar de klimalgoed. Maar dan kan ik dan in één keer zo naar de klimalgoed afdalen. Hij zegt, ah, rap, van boven dan in één keer naar de kli naar de klie, maar goed. Hoe kan je dan in een keer naar de klie, mal goed, donderen? Als je geen kracht hebt, ja, als je geen kracht hebt om eh, al die stadia door te lopen, want als je dan de klieketter gecorrigeerd bent, hebt, ja, dan ga je naar de klie, hochma Hoe ga je daar naar de klie, hochma Welke, het minste, de kleinste van de klie, hochma dat is waar je naartoe gaat. Welke kleinste is van de klieghochma? De, keter. Huh? de keter. keter. precies. Dan ga je weer naar de keter van de gochma. Eigenlijk ga je naar, naar de keter, de keter van de gochma. Eigenlijk. Ja, dus de keter heeft ze ook nog, maar goed. Maar dan kan je in ieder geval, ga je naar de keter van de gochma, ja of niet? Daarna, en het komen naar de keter van de gochma, heet geestelijke geboorte. Dat ben jij, die geboren bent. Als je bij Yeshua bent, dan ben je net als embryo. Je, waarom? Als en eh, wat is dat embryo? Embryo eet eh, alleen wat de mama heeft. Embryo is net dat wat de mama heeft. Mama wat mama eet, ook eet. Ook precies hetzelfde van je komt naar Yeshua. Alles wat Yeshua zegt, dat is jij. Ja, jij ja ontvangt dat. Jij bent niet op dat moment begrijp je, daarom als je dat ook ziet het zinnenbeeld daarvan zij kan je ook zien bij bij een eenvoudig geloof door, uh, van christenen, ja christenen hebben natuurlijk niet altijd geen eenvoudig geloof sommigen dan wel, sommigen dan eenvoudig maar sommigen dan, die gaan dat allemaal met hun kopje te doen, weet je met, uh, maar uh, dan hebben ze ook nood als bij, bij de bijeenkomsten, dan het is net of, of er niemand is ja, zitten zo allemaal, uh, er is geen want men ook in het zinnebeeld zit als het ware verbonden met het hogere, met het zinnebeeld van de hogere, met wat men als Yeshua van binnen ervaart. En er is geen uh, individualiteit te, zi te zien meer. Dus vanaf Yeshua moet je terugkeren, ga je weer waar naar de hoogma, hoe, Eerst naar de laagste... naar de lichtste... Licht, naar de lichtste klie... altijd naar de lichtste klie... ga je naar de klie... ketter van de hochma. Dat betekent... de geestelijke geboorte van jou. Van jouw toestand... in deze... van jouw toestand... in deze... desbetreffende correctie... die jij nu doet. Heel? Maar... Als je komt nu naar de klieghochma, wat heb je dan bereikt? Het is niet zo dat jij zit nu alleen maar in de klieghochma. De klieketter heb je wel of niet? Die verdwijnt niet. Jij bent geweest in de klieketter, nu kom je, de hele klieketter heb je gecorrigeerd van deze toestand. En nu daal je naar de ketter van de kli Wat betekent dat? In de kli, wanneer je in de kli ketter bent, welk licht ontvang je dan? Alleen nevens. Maar dan ontvang je de hele Naranjai, alle vijf lichten van de kli nevers, Oftewel tien lichten kan je zeggen van de kli nevers. Ja of nee? Nevens de nevens, Roeg de nevens, de, de nevens. Ga je de nevers en wis je daar van de nevers, alle vijf lichten ontvang je dan van het licht nevers. Ja? En nu ga je dan af, dal je af naar de tweede klie. Alleen al het beginnetje van de tweede klie. Dat is dan de klie ketter van de hochma Welk licht al ontvang jij dan? De tweede licht al komt, ja of niet? Want Zoveel kilim heb je gecorrigeerd, zoveel lichten ontvangen. Dus nu dal je naar de ketter van de Chogma. dat is allemaal de, behoort bij de Chogma. Bij de dan komt er al het licht roog binnen, ja, of niet? De tweede licht, dan heb je al het begin van de tweede klik. Niet zo dat jij komt naar de klie. Normaal zeg ik natuurlijk. In allemaal le lessen heb ik het gewoon zo gezegd. Dan, dan kom je naar de, naar de klie. Terug op de terugweg. Kom je naar, terug naar de klie. Gogma En dan naar de klie. bina. Natuurlijk. Voor, ik veronderstelde wel dat. Dat jij ook begrijpt. Dat het. De klieketer blijft. Je blijft je behouden. Dat betekent opbouwen. Duidelijk. Opbouwen. Opbouwen betekent. Eerst je uh, naar de. eerste bouw wat? Fundament. Het fundament. Fundament is Yeshua. Het eerste wat je komt naar Yeshua, wat heb je dan? Heb je dan een kli? Heb je dan iets? Heb je niets? Ja? Heb je, waar heb je? Waar is jouw wens? Wat is jouw partsoef? Niets. Dat betekent dat in de Yeshua, kom je naar Yeshua, bouw je jouw fundament. Het fundament is Yeshua. Dat right? is de kli. Eigenlijk de klieketter, wanneer alleen maar klieketter is, is niets anders. Nu kom je naar de klieghochma, of naar de ketter van de klieghochma, betekent dat jij begint op te bouwen de eerste verdieping. Ja of niet? De eerste verdieping van jouw hu huis, hier op aarde zouden we zeggen, de eerste verdieping, ja of niet? Ja, op deze manier bouw je het hele huis van jouw toestand, van jouw correctie, dat is opbouwen in dit geval wat hebben we nu, hebben we de klikketter helemaal opgebouwd en nu bouwen we op de alles wat eerst is opgebouwd is daarvoor, ja of niet alles wat eerst opgebouwd is daarvoor betekent, daarom zeggen we dat Yeshua is het fundament ja, begreep, iedereen begrijpt het eerst hebben wij bouwen we wat het fundament, ja, fundering precies hetzelfde is met het, met Yeshua, wij komen tot Yeshua het is net een, alleen maar eerst net als een, een gewoon grond bouw bouwput en dan is niets meer en dan gaan we dan een, een, een fundament maken en daarop komt het, komen dan nog verdiepingen. De eerste verdieping, tweede verdieping. Precies hetzelfde is het opbouwen geestelijk. Hier is komen, dan komen we tot Jeshua. En Jeshua is het eerste. Waar we beginnen over ons bouwen, opbouwen. Ja of niet? Opbouwen begint vanaf... Niet vanaf jezelf, maar vanaf Yeshua. Ja of niet? Het opbouwen van jezelf... In elke toestand begint vanaf de kliketter. Dan betekent dat iedereen... Begrijp je nu waarom, waarom Yeshua is het fundament? Want jij begint jezelf opbouwen vanaf de kliketter. Jij kwam tot kliketter helemaal. jezelf uh, Jouw, jouw avioed heb je tot nul gebracht. En nu ga je met de kracht wat jij daar opgebouwd had in de klik, dan ga je naar terug naar je eigen kilien. Maar dat is dan de geestelijke geboorte waar je zo over heeft. Geestelijke geboorte, waarom? Jij was nog nooit in die klik, maar, geweest eerder met het licht van boven, heb je nog nooit gebracht daar naartoe. Ja, of niet? Dat is deze toestand wat jij corrigeert nu. Nu brengen een stukje van het licht roeg, het begin van, de, van de, het licht roeg, als de roeg, komt nu in de klie ketter van de hoogma. Dus nu begin je al roeg te ontvangen in jouw Chogma, in jouw tweede klie, dus in jouw eerste verdieping, ja, dat kan je eerst kan je dat, of eerst op een platte grot, of in het begaande kan je dat zeggen, wat je wil. Ja, maar het is net, net als een verdieping. Ja, dus dan begin je nu het licht roer binnen te halen in jouw kli Chogma. Dat is het geestelijke geboorte. Dat is ook wat Rabbi Gamliel had nooit begrepen, was de grootste. Van het volk Israël, maar toen hij Yeshua had gesproken, ja, staat het in de Brit Kadasha, ja, herinner je nog? Met, hij had gesproken met Yeshua, en Yeshua zegt, je moet, nee, je moet geestelijk herboren worden. En dan de grootste uit het volk Israël, die grootste in de Torah was, in de Talmud, maar in deze wereld, ja, zonder te komen naar de kliketter, die het koninkrijk der helemaal niet kon binnenkomen. Wat had hij gezegd? Nee, een man van 50 jaar oud moet, moet herboren worden. Moet geestelijk herboren worden. Hoe kan ik dan terugkomen naar de baarmoeder van mijn moeder? Ik ben 50 jaar met een grote buik. Moet ik dan naar, mijn, naar de, naar de, naar de baarmoeder van mijn moeder komen? Dat was de grootste wijze van het volk Israël. Dat is ook wat de, de Hashem zelf had gezegd. Ik zal de wijsheid van hun wijzen weghalen en aan de kinderen geven. Nee, aan hen die zichzelf als kinderen zullen uh, opstellen, betekent komen tot de toestand van kind zijn, tot de tot toestand van ibor, toestand van um, um, als embryo te zijn in de glie van Yeshua. Dat betekent, ik zal het aan kinderen de wijsheid geven. Niet door hun artsenwezen, door hun uh, logica die zij dan gebruiken. Kijk nou naar, kom nou naar de, al die Talmoed-academie. En ze enorme logica, enorme logica. Maar het is allemaal ballast. Eigenlijk hey, omdat zij leren op de wijze van dat, dat het ballast is. Niet dat het Talmud ballast is, ballast is. Maar zij leren op deze manier. Dat is, en zo so, dag in dag uit. Hey geeft het geen redding. Terwijl wij weten dat, zoals ik jullie zeg, dat ik weet dat telkens wanneer ik het wil, alle minuut kan ik tot Yeshua komen. Alle minuut, zonder al die dikke pillen open te doen, kan ik tot Yeshua komen. En ik weet dat ik altijd redding van Hem ontvang. Alle minuut wanneer ik het wil. Moet ik dan een afspraak maken met een psycholoog, een psychiater? Ja, dan voor de vier dagen heeft je dan misschien ergens een plaatje voor mij. En nu na de, na de kerstdagen, een oud en nieuwe, dan is het uh, geen plaatje meer. Alle therapieën zijn al... al maand of alle, zes. Alle, maand of zes. Wacht. Ja, dat een maand of, maand of zes. Alles is al, al, al geboekt. Nou, wat, wat, wat wil je nou? En hier hebben we niets te hoeven te betalen. Ik, nou, moet je nog betalen en weet je, allerlei andere dingen. En, allemaal, en, en dan zit je daar allemaal op je maatjes samen met, met, met al die andere mensen, daar met therapieën, daar allerlei doen, dingen doen. Hoe heb dat? En dan hoop je nog dat het misschien wordt het iets beters terwijl. Alle minuut. Iedereen kan daar. Ongeacht wie je bent. Jood. Chinees, Papua, absoluut dezelfde. Dezelfde weg om te gaan naar boven, naar Jezus, en dan weer uh, opgebeurd. Kom je weer terug? Maar nu, nog een keer. En nu keren we terug. Weer uh, op de plaats waar we zijn gebleven. Dus, de Kli Als ik kom nu naar de Kli wat heb ik dan? Heb ik dan de, het begin van de tweede Kli al? Oh. Dus als ik terug ga, als je teruggaat, is het niet zo dat jij springt van de kliketter naar de pliegelijk. Maar dat jij telkens doet erbij. Zie je dat? Kliketter heb je al. En nu, alles wat je bij extra krijgt, krijg je erbij. Dan krijg je langzamerhand de partsouf. De hele bedoeling is om uh, partsouf te krijgen, in plaats van alleen maar... De wens om te ontvangen voor zichzelf, die geen licht kan ontvangen. Ja, de wens om te ontvangen, wanneer ik in mijzelf ben de wens om te ontvangen voor mijzelf, ben ik gescheiden van het licht. Want het licht is de wens om te geven, eigenlijk geen wens om te geven, alleen maar geven. En Yeshua is ook de wens om te geven. En ik ben de wens om te ontvangen, dus ik kan geen licht ontvangen, bestaat zo'n ticoon ingesteld, dat als, overal waar de, waar de eh, discrepantie naar eigenschappen is, daar is ook, kan geen licht, hoge licht binnenkomen. He? Betekent dat ik kom naar Yeshua, dan heb ik de overeenkomst naar eigenschappen, mijn wens om te ontvangen is nul, ja of niet. En dat betekent dat ik dan kan mij verbinden met de wens om te geven. Die in die Yeshua is. Maar dan ga ik dan nog een keer naar de Chogma. Ja, vanaf de ketter naar de Chogma, dan heb ik al de tweede kli. Dus de, de terugweg is opbouwen. Zie je dat? En dan heb ik de kracht, ga ik dan verder de, de kli Chogma van de Chogma corrigeren. Ja of niet? En dan krijg ik nog extra dimensie van het licht nevers. Ja of niet? Dan ga ik dan weer de kli binnen van de tot totdat ik de hele klee gochma gecorrigeerd heb. Dan de volgende ga ik, nog de kracht heb ik nu, en nu heb ik de kracht om nog te corrigeren de kli binnen in mijzelf. Ook weer op dezelfde manier. Keter van de klibina En dan zo verder totdat ik de hele bina, kli bina gecorrigeerd heb. Right. Drie. Heb ik dat drie kilim, heb ik met het licht, ne shamaat, helemaal licht ne ja? In het bijzonder respect. En dan ga ik verder naar de kli zegerantin. Op met zes svirot, maar goed, ik kijk naar de zegerantin. Dan heb ik al partsof. Van vier, ja, van vier kilim. Als we spreken van vijf kilim in totaal. Dan heb ik vier kilim. Totdat ik ga naar de goed, heb ik vijf kilim. Oké, okay, vijf in het bijzondere natuurlijk. Want in het algemeen aspect kunnen we niet vijf kilim hebben. We hebben altijd drie kilim. Ja, of niet? In het algemeen, in het algemeen aspect. Want de kli, zeer een en de kli al goed, kunnen we niet corrigeren tot de gmartie koen. We kunnen alleen maar je we dat, hè? Maar... In het bijzondere, altijd hebben we die vijf kilim. Vijf bedoel bijzondere. Maar natuurlijk hebben we drie kilim. Natuurlijk hebben we drie kilim in het algemene aspect. Maar in het bijzondere hebben we die vijf kilim. Dus altijd kan je dat om naar beneden gaan. Maar niet in één keer donderen van boven naar beneden. Hoe heb je hoe, hoe dan de kracht van Yeshua terug te keren? En dat is, op, en dat is bijzonder belangrijk voordat wij de les uh, afronden. Dat was altijd een vraag, een probleem voor mij, want dacht ik altijd zo, hoe, kan dat, hoe kunnen ze dan na een gebed, direct na een gebed bijvoorbeeld, ochtendgebed, in de synagoge bijvoorbeeld, alles hebben ze gezegd, gezegd en, dan, en dan direct na de afloop van het gebed gaan, we, gaan ze met elkaar praten over koetjes en kalfjes. Hoe kan dat? We hoe kan je dat netto, netto, net, net, net, net, net, net geweest, ben je net geweest bij de schepper, net zo hoog geweest. En direct beginnen ze over business praten of zo. Dat betekent dat ze nergens geweest waren. Dat betekent dat ze alleen maar vanaf de lippen naar buiten hebben gezegd en niets anders. Duidelijk. Waarom? Omdat volgens dit schema, wat we hebben dat geleerd, je kan, niet, je kan niet van boven. Donderen naar beneden, direct naar je eigen... Naar je eigen, eigen dilemma, zo. Je kan, Het is altijd gestaag. Je komt naar Yeshua, en dus ook, nu kan je dat nu op deze manier opletten. Hoe je dat doet in jouw verbondenheid met Yeshua. He? Wanneer je gaat naar Yeshua goed opletten. Dan kom je tot de rustplaats. En vanaf de rustplaats... Kan je niet zomaar direct naar beneden donderen. Want dan, hoe uh, kan je dan hebben geen kracht? Of anders kom je dan weer terug, terug in jouw uh, killing van Kabbalah. Yo, die, wat heb je eraan? Dat is dan, uh, dan gaat het allemaal naar die, weer naar de klipot. Dus wat moet je doen? Dan moet je goed opletten. Zachtjes. Vanaf die moet je deze kracht, wat je hebt opgebouwd, in de kliketer. Moet je zachtjes nu brengen naar beneden. En het voelt. Het is voelbaar wat ik zeg. Het gaat naar, langzaam naar beneden. En naar naartoe. Naar beneden zakt het naar beneden. En je voelt het. Het is ook zichtbaar. Ik word bijvoorbeeld zwaarder. Kijk, altijd wanneer ik jullie les geef. Dan. Altijd ga ik omhoog. Daarom. Maak ik mezelf erg dun, ja? wat, je, wat je ziet. Want ik doe het altijd vanaf de binar, wanneer ik aan jullie vertel. Maar niet in mijn eigen kilim. Ja, want dan kan ik aan jullie geven. Natuurlijk maak ik ook Gadloed. Ja, waarom praat ik zo, zo een beetje? Omdat ik moet Gadloed maken. Altijd uh, maak je Gadloed om te geven aan leerlingen, bijvoorbeeld. Ik moet het Gatloot maken, betekent dat ik tien sferot maak bij mezelf. Maar altijd die tien sferot voel, voel ik aan met de Bina. Kilim van de Bina. Ik niet, mijn eigen, niet mijn eigen onderzet. Ja, ik niet mijn eigen onderstel. Niet mijn eigen energie raak ik niet aan. Dat laat ik ook aan jullie niet zien, net zoals de zoger zijn. Pakt u dat? Mijn tekort laat ik jullie niet zien. Waarom niet? Niet dat ik schaam mij of ik dan een mooie buurt maak. Maar, maar omdat het niet helpt. Alleen dat schrijf ik. Wat wel kan ik ontvangen via die punt van de malgoed. Die verbonden is met die bina. Daar kan ik wel licht door laten komen. Want dat is niet ik. Dat is dan mijn malgoed. Die verbonden is met deze bina. Daar, daardoor kan ik het aantrekken maar niet door mijn eigen mal goed die dien is. Die laat ik aan jullie niet zien. Maar wanneer ik dan alleen ben, wanneer ik met Jeshua ben, en dan trek ik dat van Jeshua terug naar mijzelf, dan voel ik, wanneer ik kom naar de klieg, er natuurlijk voel ik dan hoog mijzelf. Maar wanneer ik kom naar de klieghochma, ik voel dat ook ik zwaarder word. Gezicht met gezicht ook komt wel meer meer rood, ja, meer zeg net, leven komt leven komt meer in mijzelf want dat is mijn geboorte ik. wanneer ik bij Yeshua ben, is het net of ik of ik ermee niet ben maar daarna komt er weer zo'n Rumianische, zo'n roze geworden ik, net, in het gezicht, want dan komt het allemaal als het ware licht van Yeshua gaat je vullen en nog, nog lager, lager Totdat ik breng naar die zot. Helemaal naar beneden, stap voor stap. En je kan het sneller doen. Natuurlijk, je kan ook leren dat sneller te doen. Maar je kan het beleven. dan komt naar die zot. En dan word ik zwaar. Dan word ik echt zwaar. Dan voel ik ook zwaar. Zwaar, weet je, maar net zwaar. Net als uh, als je dan bijvoorbeeld in deze wereld kan je dat vergelijken Bijvoorbeeld iemand die uh, lekker, uh, zeg dat... Uh, bij Massur is geweest en dan voel je wel relaxed. Dan voel je ook zwaar, voel je dan lekker alles uh, zo, maar dan is het geestelijk. Voel ik dan dat het helemaal tot aan mijn voeten de warmte komt en ik word zwaar en ook alles wordt zwaar in mijzelf, uh, omdat ik dat licht van Yeshua steeds langzamerhand aangetrokken heb tot mij, aan mijn Iersel en dan. Voel ik volmaaktheid, absolute volmaaktheid, maar dan al in mijzelf. Niet meer in Yeshua, maar dat licht van Yeshua, door Yeshua opgebeurd te zijn, en dan allemaal naar beneden gebracht te hebben, maar dan doe ik mijzelf dat werk. Dus ik haal dat naar beneden verder van Yeshua zelf. Verlijk, dat moet je zelf doen. En niet zoals men dat zegt, dat, Yeshua, dat Jezus heeft een keer heeft het ons gered, en dan ben je, iedereen is dan verlost van de, van de zonde. Nee, de verlossing nog een keer van de zonde is altijd wanneer ik kom naar Yeshua. Dan ben ik verlost. Maar daarna, op de weg terug, zoals de zoger ons ook leert, dat wij moeten niet, de kracht van Yeshua natuurlijk is geweldig, maar, maar het be, dat ontslaat. Ons niet van het verdere werk afwerken, ja, de karwei uh, afmaken om de te opbouw, om naar eigen kilim te komen. Duidelijk, dat moet je zelf doen. Duidelijk, dat allemaal naar beneden moet je zelf doen en dan moet je dan weer, kom je naar de kli hochma. Hoe moet je dat doen? Kan niet meer zoals bij Jezus, Hier moet je al werk doen. Langs twee lijnen. Bij schoen heb je geen drie lijnen of twee lijnen. werken werkt niet rechts links. Maar als je komt naar de Gligochma, heb je rechts en links. Dus, met andere woorden, moet je ook de hier geven aan, iets geven aan de kracht die aanleunt aan de links, aan de Gvorot. Dat is de, de, de, de klipa. Dat, dat, dat is de, de onreine kracht, de sitra achra. Je moet een klein beetje al geven wanneer je vertrekt van Yeshua. Zodra so, je vertrekt van Yeshua, moet je al uh, slim te werk gaan. Slim te werk gaan. En slim te werk gaan betekent al geen rustplaats. Ja of niet? Mm. Het is wel een soort rustplaats. No, de rustplaats van Yeshua verlies je niet natuurlijk wanneer je komt tot de kliekhochma. Maar er komt wel een stukje van dynamische toestand, ja of niet, dynamisch toestand komt, die ook niet in die je, je voelt het niet, want die schoe dan verbind je jezelf alleen met die schoe maar nu kom je naar de kliegogma, en dan moet je iets geven dan aan de, aan de citra -acht. wanneer je komt naar de bina, moet je dan minder of meer geven aan de citra Kwalita kwalitatief op bedoel, naar kracht meer, natuurlijk meer, want hoe zwaarder jouw kracht is, hoe krachtiger jij bent, krachtiger ook wordt ook de citra die jij aankan. Mm. daarom moet je ook aan de kracht hebben om ook een stukje kwalitatief ook iets pittigs te geven aan de citra agra. als je eet bijvoorbeeld een... Uh, een stukje brood, gewoon brood, en dan moet je ook een stukje brood geven aan de citrager. En wanneer je een biefstuk eet, ja, dan kan je niet een stukje brood geven aan de, aan de, aan de, aan de citrager. Die zegt, jij ja, eet biefstuk, mij niet En jij geeft mij een stukje brood, moet je ook een stukje van je biefstuk geven. Alleen goed, dat hoeft niet een, uh, echt een uh, mooiste, dan maalste ding van daarvan. Maar je kan dan van een biefstuk een stukje dan toch wel... Ook een zijkantje iets wat geven wat een beetje aangebrand is. Hè? voor mij is het lekker. Een beetje duidelijk hoe dat gaat. Oké, okay. werken eens. En ik hoor jullie dan op het forum, wie dat wil, wie niet. Volg toch forum, als je niet wordt, gaat in jezelf inschrijven. Dan volg gewoon het forum de vragen kijk daar en mag gebruiken.